Een Beloning voor Eerlijkheid Heel lang geleden in een klein dorp hier ver vandaan woonde Vincent. Vincent was een eerlijke man en een erg goede schilder. Hij verfde muren, poten en huizen en deed zijn werk eerlijk en met zorg. Vincent, ik heb een hek wat geschilderd moet worden. Dat moet snel gebeuren of het zal gaan roesten. Oké, okay, ik zal meteen beginnen. Maar, maar er is een probleem. Ik kan je niet meer dan twee stukken koper betalen. Ik snap dat het te weinig is, maar dit is alles wat ik heb. Als het hek zou wegroesten, zal het me nog veel meer kosten. Ik begrijp je probleem, mevrouw. En schilderen is mijn werk. Je moet nooit nee tegen werk zeggen. Vincent was een erg arme man. Er waren nachten dat hij met honger naar bed ging. Maar het maakte niet uit. Hij vroeg nooit meer van zijn klanten... Hij werkte de hele dag en was tevreden met dat wat hij verdiende. Op een goede dag kwam een rijke zakenman op bezoek. Hij en zijn familie hadden een kort verblijf gepland in het dorp. De zakenman kwam het dorp binnen in de duurste koets. En nog veel meer koetsen volgden hem. Ze zaten vol met fruit en kleren. De dorpsbewoners keken vol bewondering toen de hele stoet recht voor hen langskwam. De volgende dag sprak de zakenman af met Vincent. Toen Vincent naar het huis van de zakenman liep, kwam hij zijn vriend Tom tegen. Hé hey Vincent, waar ga je naartoe? Hallo Tom, ik ga naar het huis van de zakenman. Hij heeft wat werk voor mij. Oh ja, luister, hij is een erg rijke man. Dit is een mooie gelegenheid. Je moet hem meer vragen dan wat je normaal aan anderen vraagt. Dat is eerlijk. En ik weet zeker dat hij je graag zal betalen. Nee, Tom, dat is niet eerlijk. Ik kan hem niet meer vragen dan wat ik anderen zou vragen. Dat is vals spelen. Als hij mijn werk goed vindt, kan hij besluiten om me meer te betalen. Maar ik moet eerlijk zijn en hem de juiste prijs geven. Uh, ik ben je vriend, Vincent, en ik respecteer je eerlijkheid. Maar van eerlijkheid alleen kun je niet eten. Je werkt zo hard, maar de mensen in het dorp zullen nooit genoeg geld hebben om je te kunnen betalen. Luister naar me. Vraag alsjeblieft om vijf stukken goud voor het werk dat hij voor je heeft. Vijf stukken goud? Nee, ik heb nog nooit vijf stukken goud aan iemand gevraagd. Ik begrijp je zorgen, mijn vriend. En dank je dat je om me geeft. Maar het gaat goed met me met alleen dat wat ik verdien. Nou, ik heb het je gezegd. Het is nu aan jou. Vincent zwaarde tot ziens naar zijn vriend en liep door. Hij begreep dat Tom alleen het beste voor hem wilde. Toen Vincent door de poort van het huis van de zakenman liep, was hij onder de indruk. Het was niets minder dan een paleis. Oh, hallo. Jij zal Vincent zijn, de schilder. Ja, dat ben ik, meneer. U heeft wat werk voor mij? Oh ja. De beheerder van mijn boot is even weg. Hij zal morgenmiddag pas terug zijn. Maar de boot moet geschilderd worden. Kun je dat voor vanavond voor elkaar krijgen? Ja, dat kan. Waar is de boot? Ik zal meteen gaan beginnen. Oh, maar je hebt me nog niet gezegd wat het zal gaan kosten. Ik vraag vier stukken koper om een boot te schilderen. Ik kan er niet minder voor vragen. Ha ha ha! Vier stukken koper? Dat is alles? Goed, ik zal je nooit een cent minder geven dan waar je om vraagt. Je kan je vier stukken koper nu meteen krijgen. De boot is bij de rivier. Roep me wanneer het klaar is. Vincent nam het geld aan. Hij ging naar de markt en kocht verf. En zonder een minuut te verspillen, liep hij naar de rivier... Op het moment dat hij wilde beginnen, zag hij dat de boot een groot gat precies in het midden had. Oh, dit kan gevaarlijk zijn. Laat me dit eerst dichtmaken. Vincent maakte het gat dicht en begon te schilderen. Hij werkte urenlang zonder te eten. En eindelijk was de boot klaar. Hij ging weg en riep de zakenman om naar de boot te kijken. Oh, dit is prachtig. Je werkt goed, Vincent. Hier... Neem deze vier stukken zilver. Je verdient het. Als ik iets anders heb om te schilderen, zal ik je meteen vragen. Je bent een gulle man, meneer. Ik neem nu afscheid van je. De volgende ochtend ging de familie van de zakenman op een boottochtje. De zakenman zwaaide tot ziens na ze bij de rivier en ging terug naar huis. Terwijl hij daar aankwam, zag hij de beheerder van de boot naar hem toe komen. U bent hier een week te vroeg Oh ja, mijn familie wilde per se het dorp zien Ze zijn net weg voor het eerste tochtje met de boot Wat? Nee, we moeten ze terugroepen, nu meteen Waarom ben je zo bezorgd? Ik heb de beste roeien gevraagd ze rond het dorp te varen Alles zal in orde zijn Je begrijpt het niet meneer, de boot heeft een gat Precies in het midden, je familie zal verdrinken Ik wilde het vandaag repareren wat? Nee, mijn vrouw, mijn kinderen. De zakenman en de beheerder haastten zich naar de rivier. De boot was nergens meer te zien. Ze zochten urenlang. James, Lily! Mevrouw, kan u ons horen? Maar er kwam geen antwoord. De zakenman knielde en moest huilen. Wat heb ik gedaan? Mijn familie Ik had ze nooit in die boot moeten laten gaan Juist op het moment dat hij daar zat zichzelf de schuld te geven Kwamen de vrouw en kinderen terug in dezelfde boot Wat is er gebeurd mijn liefste? Waarom huil je? Jullie zijn allemaal veilig Oh, ik was zo bezorgd. Er zat een groot gat in de boot. Ik dacht dat ik jullie allemaal kwijt was. Er was geen gat in de boot, meneer. Het is zo goed als nieuw. Ik ben zo blij dat jullie allemaal veilig zijn. Maar ik snap niet hoe dat kan. Ik weet zeker dat er een groot gat in het midden van de boot zat. Ik heb geen kans gehad het te repareren voordat ik wegging. Wie heeft het gerepareerd? De zakenman dacht een tijdje na. Hij snapte toen wat er gebeurd was en liet toen onmiddellijk Vincent de schilder halen. Vincent kwam naar het huis van de zakenman. Vincent, neem dit, mijn vriend. Wat is dit? Dit is je beloning: 100 goudstukken. Wat? Een beloning waarvoor? Een beloning voor je eerlijkheid en harde werk. Je hebt mijn families leven gered, Vincent. Je hebt het gat in de boot gerepareerd. Dat was niet jouw werk. En je hebt me niet eens laten betalen ervoor. Maar meneer, honderd stukken goud is veel te veel voor het vullen van een klein gat in de boot. Honderd goudstukken is niks in vergelijking met de levens die jij hebt gered, Vincent. Neem het! Vincent kon zijn geluk niet geloven. Tot vandaag was hij een schilder die net genoeg verdiende om te overleven. En vandaag bezat hij goud. Vanaf die dag sliep Vincent nooit meer met een lege maag. Hij had zijn beloning verdiend voor zijn eerlijkheid. Het einde.